23. Met koning? Oh ja, ja. Hebt u de notulen al gelezen? Ja. Ik moet zeggen, u geeft u zelf wel 120 procent. Heb ik iets weggelaten of geschreven dat ik niet gezegd heb? Nee, dat niet. Dat was... Een... Nu is het me niet opgevallen. Dan lijkt het me in dit geval toch verantwoord. Ja. Naast te lezen dat Beerta, nadat hij uw brief gelezen had, zijn instemming had betuigd. Het heeft hij tegen mij niet gezegd. Tegen mij wel. Maar niet in de vergadering. Nee. Haha, <laughs> zie je wel? Maar ik vind het goed hoor. Op voorwaarde dat je het hem nog even voorlegt. Als hij geen bezwaar heeft, ga ik akkoord. Bedoel maar. Ik zal het doen. En anders zal ik het schrappen. <laughs> zou zou natuurlijk jammer zijn. Zou het niet goed zijn om ze in dit geval ook aan het bestuur te sturen? Doe dat maar. Met het oog op een antwoord? Dat antwoord hebben ze al verzonden. Hebben ze dat al verzonden? Heel vervelend. Ik dacht dat ze op uw advies zouden wachten. Dat dacht ik ook, ja. Maar dat hebben ze dus niet gedaan. En nog vervelender is wat er in dat antwoord staat. Ik er even bij. Ben je er nog? Ja. Nou, ze schrijven... Het is een brief aan die meneer Tom... ...dat ze zijn brief hebben ontvangen enzovoort enzovoort, dat ze de gang van zaken onjuist vinden en dat het hen verheugt. En nu komt het, zet je maar schrap, dat ze de commissie wel bereid hebben gevonden tot wetenschappelijke samenwerking... ...en dat jouw eerste reactie verklaard moet worden, ik citeer nu letterlijk... ...uit het feit dat in enkele gevallen in andere landen het onderzoek naar volkscultuur niet buiten de invloed daar politiek heeft gestaan... Iets dergelijks heeft de schrijver blijkbaar gevreesd. Pablo! En? Zeg je daar nu op? Dat kan natuurlijk niet. Nee, dat kan niet. Maar ik zou niet weten wat we er nog aan kunnen doen. Die brief is de deur uit. De commissie is er helemaal niet toebereid. Dat blijkt uit de noodhulen. De commissie is daar niet meer toebereid. Ze moeten zich gebaseerd hebben op eerdere reacties. Uh, ja. Uh, en wat nu? Ja, wat nu? Wat nu? Ik begin maar met je die brief toe te sturen. Goed? Ja, graag. Dag mevrouw Kater. Het bestuur heeft die brief al geschreven. Ik heb het gehoord. Ik begrijp daar niets van. Er moet een misverstand in het spel zijn. Maar ik zou me dat maar niet al te erg aantrekken. Want je hebt in de commissie in ieder geval gelijk. Gekregen. Ik krijg het me wel aan. De heer Beerta zegt dat de brief van Kip ook op hem geen bonafide-indruk maakte. Hij heeft hem nou ontvangst gelezen, en ook het antwoord, al heeft hij daarmee misschien te snel zijn instemming betuigd. Al heeft hij daarmee misschien te snel zijn instemming betuigd. Kaartje Kater wil weten of u het met die passage eens bent, anders moet ik hem schrappen. Ik kan me dat niet herinneren. Ik herinner het me wel. Ik herinner me alleen dat ik, toen ik die brief las, gedacht heb... Kijk, daar heb je nu weer zo'n eigenwijze brief van hem. Zo zou ik het nu nooit doen. Wat u gedacht hebt, weet ik natuurlijk niet... Maar ik weet nog wel wat u gezegd hebt. U hebt gezegd, als je moeilijkheden krijgt, maar die krijg je niet, want daarvoor is mijn invloed in de commissie te groot, maar als je moeilijkheden krijgt, dan sta ik achter je. En ik heb niet schelen. Ik zal u daar niet aan houden. Ik kan het alleen maar aan, maar het zou te gek zijn als ik zelfs niet kon zeggen dat u aanvankelijk uw instemming hebt betuigd. Nu je dat zo zegt, kan ik me vaag zoiets herinneren. Dus ik kan het laten staan. Je kunt het laten staan. Goed. Dank u. Jij hebt moeilijkheden met je commissie, hè? Niet bij de commissie, maar met het bestuur. Hoe kom je daarbij? Van Beert, hè? Hij zei dat je zo'n radicaal standpunt tegenover Zuid-Afrika hebt ingenomen dat hij er zelfs van geschrokken is. Ik kan je nagen hoe radicaal het is. <laughs> Bart, zou jij deze notulen even willen lezen? Ja, ik heb ze gelezen. En? Ik ben het in grote lijnen natuurlijk wel met je eens, maar ik zou zelf toch eerst aan die meneer gevraagd hebben wat hij precies onder samenwerking verstaat. Niks, hij wil alleen morele steun. Daar zou ik dan toch eerst zekerheid over willen hebben. Die krijg je niet. Natuurlijk krijg je die niet. Wees blij dat er eindelijk eens iemand zegt waarop het staat. Ik zou het net zo gedaan hebben. Daar kun je dan toch op aandringen. Want als ze inderdaad alleen maar wetenschappelijke belangstelling hebben... dan heb je geen reden om zo'n samenwerking af te wijzen. Ik vind dus van wel. Wil even jullie die notulen voor me stenselen? <lacht>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 Samenwerking en schakeling. Die, die prachtig, dat dan die klootzakken nu door de mand vallen. Dat is toch heerlijk? Laat ze maar kwaad zijn. Dan kun je ze precies zeggen waar het op staat. Dat is inderdaad heel ontactisch. In deze vorm is de brief kwetsend. Wat doe je... Niets. Je maakt me wakker. Ga dan nou maar weer slapen. Oh, je hebt me wakker gemaakt. Dat was niet de bedoeling. Waarom heb je me dan wakker gemaakt? Omdat ik even wat moet opschrijven. Maar wat moet je dan opschrijven? Mijn ontslagbrief. Ga je je ontslagbrief schrijven? Ja, maar ga jij dan nou maar slapen. Ik mag toch wel zeggen dat ik het fijn vind? Ja, maar hou nou je mond en laat me die brief schrijven. Spijt me dat ik je bakker heb gemaakt. Ik hou mijn mond toch al? Jij praat. Ik hou ook mijn mond. Stel je voor dat ik niet eens zou mogen zeggen dat ik het fijn vind? Aan het bestuur van het hoofdbureau... Lees je hem niet voor? Nu nog? Je leest hem toch zeker voor? Je begrijpt toch wel dat ik hem graag horen wil? Het is vier uur. Ja, wat doet het er nou toe? Ik ben nou toch wakker. Ik ben natuurlijk nieuwsgierig. Het is toch ook een beetje mijn brief, zeker? Goed. De brief is dus gericht aan het bestuur van het hoofdbureau. Van de voorzitter van de commissie ontving ik een afschrift van uw brief aan de heer P.W.K. Ton van 1 november Jongsleden. leden. Aan het feit dat u hier in de wijze waarop ik het verzoek om samenwerking van het Instituut voor Afrikaanse Taal en Cultuur heb behandeld, veroordeelt en alsnog samenwerking toezegt, ontleen ik de vrijheid om te reageren. Echt razend. Ik moet je toch eens even voorstellen. U acht het onjuist dat ik in deze zaak geen overleg heb gepleegd met de voorzitter. Ik ben ervan overtuigd dat ik als secretaris op grond van mijn functie op het bureau een eigen verantwoordelijkheid heb. Niettemin heb ik, voor ik mijn antwoord verzond, de heer Beerta daar geraadpleegd over de noodzaak contact op te nemen met de voorzitter en toen ook hem de zaak niet belangrijk genoeg leek, de directeur van een en ander op de hoogte gebracht. Zoals u in de notulen van de commissievergadering, die ik u inmiddels heb toegezonden, kunt lezen, heeft de commissie dezelfde opvatting over de bevoegdheden van haar secretaris en heeft ze geen bezwaar gemaakt tegen de gevolgde procedure. Dat is voorbeeld, dat begrijp je wel. Inmiddels zult u, naar ik hoop uit de notulen hebben begrepen, dat ik mijn standpunt tegenover de brief van de heer Kip wel overwogen heb bepaald. De heer Kip vroeg, behalve om inlichtingen die hem zijn verschaft, om samenwerking en schakeling. Ik ben van mening dat ons bureau zich geen enkele samenwerking kan veroorloven met verenigingen of instituten in een land waar men officieel een racistische politiek voert. Op dit punt is ons vak door zijn verleden kwetsbaar. Wie zich in Zuid-Afrika bezighoudt, bezig mag houden met de cultuur van de boeren, accentueert onder de huidige omstandigheden onvermijdelijk de apartheid. Dat de wetenschappelijkheid van de onderzoekers tegen een dergelijk gevaar geen garantie geeft... Heeft de recente geschiedenis geleerd. Ten slotte spreekt het voor mij vanzelf dat men, wanneer men op deze grond de samenwerking afwijst, dit ook duidelijk moet stellen. Dit standpunt, dat naar mijn mening voor het aanzien van ons vak het enige juiste is, is ook voor mij persoonlijk van voldoende principieel belang om aan mijn functie van secretaris aan te verbinden. Om die reden heb ik... Nu u zich ervan hebt gedistanceerd, de voorzitter van de commissie laat weten dat ik deze functie neerleg, waarvan ik u hierbij mededeling doe. En? Je neemt dus alleen maar ontslag als secretaris. Ik dacht dat je echt ontslag zou nemen. Godverdomme, dan vaar je tussen honderd klippen door en ja, wat krijg je dan te horen? Kan het niet wat harder? Dat is ook godverdomme nooit goed. Ik vind hem wel goed. Maar hij deugt niet. Ik was alleen wat teleurgesteld omdat je toch nog op dat rotbureau blijft zitten. Wat wil je dan? Ik heb geen reden om weg te gaan. Reden om weg te gaan heb ik pas als het bureau of de commissie iets doet wat me niet bevalt. Dat is toch niet aan de orde? De commissie heeft me gelijk gegeven. Ik kan toch niet zeggen, je hebt me wel gelijk gegeven, maar ik donder toch maar op. Je begrijpt er niks van, jij. Je denkt alleen maar aan jezelf. Het is voldoende altijd hetzelfde. Wat ik doe deugt niet, alleen wat jij doet is goed. Of wat je niet doet. Want je doet helemaal niks natuurlijk. Je laat mij de kastanjes uit het zuur halen. Wat is er? Ik wil je een zoen geven. Waarom? Omdat ik je lief vind. Ik vind het een goede brief. Oh. Ik meen het. Moet je maar niks van mij aantrekken. Ik ben vaak zo'n opgewonden standje. Ja. Zul je dat niet doen? Nee. Want ik vind het echt een goede brief. Ja. Ga je dan nu slapen? Ja. Dag. Dag. Wat is er? Niks. bed slapen. Waarom lig je te lachen? Omdat ik moet lachen. Waarom moet je dan lachen? Ik, ik denk aan gezicht de gezichten van die mannen. Als ze morgen je brief krijgen. Morgen krijgen ze hem nog niet. Nou. Overmorgen dan. Om je dood te lachen. Ja. Mag jij nog maar slapen? Goed, maar jij ook? Ja.